Met het NOS-journaal. KLM krijgt van het kabinet voorlopig geen staatssteun meer. Omdat de maatschappij het niet eens kan worden met de vakbonden over toekomstige bezuinigingen. Vanmiddag verstreekt de deadline die minister Hoekstra had gesteld voor een overeenkomst. Hij eist toezeggingen over bezuinigingen tot 2025. Maar pilotenvakbond VNV wil geen handtekening zetten. De KLM-directie riep gisteren de bonden op om in te stemmen met het verzoek van het kabinet. Het gaat om 3,4 miljard euro aan steun dat deels al is uitgekeerd. Zonder die steun dreigt een faillissement voor KLM. Engeland gaat opnieuw in lockdown. Vanaf donderdag zal in Engeland alles op slot gaan... behalve de scholen, crashes en universiteiten. De maatregelen gelden tot in elk geval 2 december. De maatregelen zouden pas ma maandag bekend worden gemaakt... maar lekten nu al uit. Straks om half acht geeft premier Johnson een persconferentie... waarin die lockdown formeel zal worden aangekondigd. In Lyon, in Frankrijk, is een Grieks-orthodoxe priester neergeschoten op straat. Dat gebeurde toen hij zijn kerk sloot. De dader is op de vlucht, melden Franse media. Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken... vraagt mensen om weg te blijven bij de plek waar het gebeurde. De afgelopen weken zijn er meer aanslagen in Frankrijk geweest. Donderdag stak een moslimterrorist in een kerk in Nice drie mensen dood. En Twee weken geleden werd leraar Samuel Paty op straat onthoofd door een extremistische moslim... omdat hij in een van zijn lessen cartoons van Mohammed had laten zien. Bij de Jaarbeurs in Utrecht is de bouw begonnen... van een nieuwe grote coronatestlocatie met 40 afzonderlijke teststraten. Daar kunnen straks tienduizenden mensen per dag worden getest. Die teststraten komen er wel iets anders uit te zien. Bezoekers kunnen niet in de auto blijven zitten... omdat er op termijn ook sneltesten worden afgenomen. En dat is lastig als mensen in de auto blijven. Het kabinet laat in totaal 7 tot 10 van dit soort grote locaties bouwen. De locatie in Utrecht gaat over twee weken open.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 Weer een uh, lekkere start van de tweede uur uh, entertainers voor jullie hier vanaf de tolweg 10 En ja, hier zijn ze dan allemaal aanwezig. De Ben Stretto. Ja. Ja, ik hey, dus zou zeggen goed. een hele goede avond. Goedenavond. avond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ja. Goedenavond. Superleuk dat we er zijn. Ja, bestaande uit uh, Jennifer, uh, ja, Gerjan en uh, Germ. Yes. Ja. ja. Helemaal leuk. Helemaal leuk ja. om hier weer te zijn. Ja. ja. Nou ja, ja, voor, voor, voor Gert-Jan de eerste keer. Zeker, ja. Ja, inderdaad. Voor alles was het de eerste keer. Ja, ja, ja. Toch. <laughs> <laughs> nou, daar gaan we niet verder over uitbreiden. Maar, uh, ja, ik zou zeggen, nogmaals welkom. En uh, ja, jullie waren eerst uh, hier met z'n tweeën. Vorig jaar zo'n beetje, inderdaad. Ja, ja klopt. Uh, ja. Rond dezelfde tijd was ja, het. Ja, eind november. En, uh, ja, ongeveer wel. En uh, ja. ja. Nou, jullie, er, zijn, jullie zijn... Uh, een hoop gebeurd. Uh, ja, aan het uh, uitbreiden gegaan. Klopt, ja. Ja, inderdaad. Eigenlijk uh, nou, sinds de coronatijd. Dus ja. Wat, ja, vanaf maart. Want ik, nou ja, ik persoonlijk zelf zong al natuurlijk met Gerjan of met Gerben... af en toe samen met uh, ja. akoestische duo's. En uh, nou ja, door de corona zijn we eigenlijk ook uh, weer met de drietjes verder gegaan. Oké. Okay. Dus, uh, ja? En dat is in nou alle tevredenheid of uh, ja, waar, waren, het de, waren het, uh, er nog wat komplicaatjes? Nee, nee, nee, ja, ja, we hebben ergens een modus ingevonden om jennifer toch te kunnen delen met die twee. Ja, dus dat, ja, dat ja. gaat goed. Nu ja, ja, gelukkig, gelukkig, Dat uh, ja. ja, Is net waar ik af en toe zin in heb. Ja, dat ja, ja, is, uh, ja, links, rechts, ja, ja. Ja. of allebei. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja het is. Uh, Nee, het is echt super gaaf om nu met z'n drieën te zijn. En uh, je merkt gewoon dat we elkaar al jaren kennen en, uh, en gewoon ook aanvullen. En uh, ja, Gert-Jan en ik die, die spelen qua muziekinstrumenten, kunnen we ook uitwisselen. Ja, en, uh, ik, ik heb gezien, jullie spelen ook allebei gitaar gewoon. Ja. En jij speelt ook, uh, ook gitaar. Piano, ook piano en, ja, en ook kachol. Ja, ze uh, ja. ja. dus kunnen dat mooi afwisselen. Ja, dus, uh, en jij doet alleen maar zingen en ik uh, ben ook af en toe met de kagon te vinden ja, tegenwoordig, ja, ik breid okay, het ook kom. uit. Ja, Wil je hebt hem ook een beetje stimuleren. Ja, ja. ja. Nee hoor, ik, uh, ja, inderdaad, carant vind ik altijd wel leuk, met beetje ja, de ritme dingen zeg maar. Ja. En uh, nou, er komt af en toe een uh, uh, ukulele er dan af en toe nog bij, een mondharmonicaatje erbij. Oké. Okay. Dus het is echt uh, heel divers. Ja, ja. Heel ja, behoorlijk divers, ja. ja. Hey, want uh, ja, naast het zingen, uh, de benstretto, uh, is er nog tijd voor uh, uh, Toneel? Uh, nou, op het moment ligt natuurlijk alles stil. En dat is, want Geert-Jan, die zit ook waar, die is ook repetitor bij een uh, vereniging. Dezelfde waar jij zit in nee, Gereben. Nee, nee, andere, okay. de okay. oever. Ja. Ja, okay. in Den oever. En uh, nee, dat ligt allemaal helaas allemaal stil. Is, ik heb wel natuurlijk inderdaad in de zomer nog wel twee andere kleine projecten mogen doen, gelukkig. Ja. ja. Dat was echt allemaal heel erg uitgedacht... op anderhalve meter en uh, met, met een klein groepje. En toen kon het dus nog even in theater. Ja, kijk, ik heb inderdaad ja. iets voorbij zien komen inderdaad. Ja. Een heel klein groepje inderdaad. Ja, klopt, van, Delphi. Ja, met, dat was wat, met, wat, wat zat er binnen? Volgens mij waren het toen met z'n zevenen de eerste... en dan waren er dertig mensen per avond. Ja, ja, het, ja. Was, het was niet heel veel in ieder geval nee, wat ik nee, zag. Dus. Nee, dat klopt. Nee. Ja. En, ja, en, ik, ik bekijk de foto's ook nog altijd. Ja, dat is leuk. Dus, uh, ja, hou je op de hoogte. Ja, ja, ja. Ja. Ja. <laughs> ja. Hey uh, uh, jan uh, wat, wat uh, doe jij qua toneel? Um, nou, qua toneel zelf speel ik niet uh, mee met musicals uh, op, op dit moment. Dat uh, heb ik in het verleden wel gedaan. Maar de, ik ben wel uh, repetitor, dus ik, uh, ik studeer met een uh, met musicalvereniging studeer ik een musical in. Met name de alle koor- en zangpartijen. En daarna speel ik dan ook piano uh, tijdens uitvoeringen uh, in het orkest en, en ben ik de... Orkestleider. Oh, okay, oké, okay. dus uh, ja. Okay. Dus dat, uh, oh, dat is wat ik schermen met schermer dus vooral. Dus vooral. Ja, ja. Ja. Schermen, ja, Ik ben niet uh, zelf uh, En, uh, en, ja, en okay. nu eventjes voor de ja. Film. Ja. Ja. ja, precies. we gaan even een uh, plaatje draaien van uh, Rolf Sanchez in L Universo. Mooi, vast wel. Prachtig. Rolf Sanchez.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 je mag het. Je mag het. Je mag het. Je mag het. Je mag het. Je mag het. Je mag Je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 als si je no niet conmigo, de universo se dan No te puedo sacar Ya de mi mente Universum was dat, een uh, Rolf Sanchez. En voordat je gaat, dat is, uh, de, de zijn de wijze woorden van Ben Kramer. Want uh, ja, Stato, uh, of, of zijn jullie er ook klaar voor? We doen een liedje. Ja hoor, we hebben een liedje en daarna gaan we helemaal klaar voor. Dat doen we. Ben Kramer, ja, ja. voordat je gaat. Zullen we nog één keer dansen?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 No. Hello. Ja, jullie zijn weer live yes. uh, op, de, op de radio. <laughs> yes, yes. Zijn we zijn weer. We zijn er ook zijn weer. weer. Zo, heel ja, klaar. Hier ja. aanwezig uh, de Ben oftewel Jennifer, Gerben en Gert-Jan. Yes. yes. Ja, ik, even kijken. Ja, het is een beetje ja, doorheen. Ja, door, door nee, maar <laughs> ik, ik kijk even. Want ik had maar uh, momenteel uh, twee koptellen van. Nee, maar dat is geen waar, probleem. Waar, waar de rest is gebleven, nee, mag dat, Joost weten. <laughs> ik weet hoe het luistert. Hoe ja, het luistert. nou ja, je, je hoort het in ieder geval. Dus ja. dat scheelt. Hé, hey, um, ja, wat, wat gaan jullie zo weer zingen? Uh, we gaan zo meteen een eigen nummer doen. Of dus spelen Ja, ja spelen ja, en, ja, en zingen ja, ook wel. Ja, ja. Uh, het nummer heet Better for Worse. En dat gaat eigenlijk ook vooral over ja, dat je juist misschien ook in deze tijden... nu het allemaal enorm slecht gaat misschien met, ook persoonlijk met mensen... en dat het daarna eigenlijk alleen nog maar beter kan gaan. Ja. Dus met jezelf of gewoon vanaf dat diepe dal kan je alleen maar weer... Omhoog. We gaan, Precies. Ja, in ieder geval klimmen. Ja. Ja. We, gaan, we, gaan, nou ja, we gaan het horen. Nou, dan ja. gaan we dat ja. doen. Gaan wij klaarzitten? Ja, dat uh, doen jullie je best. Dan, uh, ja, het is, het is even, even een hele verhuizing, dames en heren. Zo, ja, dan moet ik wel de juiste schuiven openzetten. Zijn we er klaar voor? Ja. Is, uh, bijna wel, denk ik. ja hoorbaar? Zijn we hoorbaar? Ja, we hoorbaar? ja, ja het, gaat, het gaat prima nou. Klinkt het allemaal? Ja, ja. All right. Okay. Better for worse. Better for worse. in the mud, the mud in my face, the wets on my cheeks have my skin just replaced. There is no way out, I am thinking so deep, no place to restore, to hold and to keep. It is threatening me, it gets me confused. This is so much different than usually was used. Do I really get hurt? Ik moet zeggen, het ging hartstikke goed hier via, via, Ja, dat is het ik via de, via de oorkleppen ging het helemaal perfect. Nou, is dat, dat leuk. Ja. Bedankt dat we zo als eerste keer... Uh, überhaupt het nummer zo mochten doen op de radio. Ja, dat is de Het is de eerste keer dus. Ja, joh. Uh, dit is een zelfgeschreven uh, nummer. Ja. En... Uh, ja, wie, wie, wie is er op het idee gekomen en uh, wie schrijft en wie? Ja, nou ja, uh, nou dus eigenlijk dus vanaf maart, omdat we dan, uh, ja alles was natuurlijk dicht. Ja. Nou zijn we dus echt een beetje gewoon met elkaar zo begonnen. En toen dachten we ook, en vooral Gert-Jan vind, vinden wij, vind ik vooral, die daar heel erg goed in is met teksten schrijven. Ja, absoluut. Die, uh, ja we zeiden gewoon, joh we willen natuurlijk ook eigen muziek maken, we willen ja. ook inderdaad, gewoon niet alleen maar koffers willen doen, maar ook onze eigen dingen. Ja, ja, ja dat, uh, dat begrijp ik, want ja. Ja, gekofferd wordt er al heel precies, wat hier in Nederland. We willen onze eigen stempel <laughs> ja, ergens op ja, drukken. Ja, precies, ja. ja. En dan ja. kun je ook echt uh, lekker je creativiteit helemaal goed ja. kwijt. Ja. Ja. En je gevoel kan je ook gewoon lekker in zo'n ja, nummer... Dat is een, een dingetje dat ik zeg van ja, dat is belangrijk. Uh, je creativiteit inderdaad. Ja, ja. zeker weten. Ja. Uh, ja, dat missen we gewoon ja. zo nu en dan wel eens uh, behoorlijk veel in Nederland. Ja. He, er is weinig creativiteit meer. en uh, ja. Dat roel ik eigenlijk een beetje op uh, de jaren tachtig. Toen was er nog behoorlijk veel creativiteit. Ja. Mm -hmm. ja. Ja, en uh, in de jaren negentig, eigenlijk beginperiode van he, het house vanuit ja. Duitsland... Uh, ja, is het eigenlijk een beetje achteruit gegaan. En, en ja, toen kwamen er ook heel veel covers... En nu hebben we gewoon heel veel tijd natuurlijk ook. Juist omdat er gewoon heel veel stil ligt. En ja. we hebben zoiets van... joh, we gaan gewoon bijna elke week... zijn we nu een hele avond met elkaar aan het repeteren. En ja. ideeën aan het uitwisselen de hele week al door... Dus dat is gewoon heel, heel leuk. En inderdaad, ja. het, het hele voorpret is al gewoon ja, leuk. Hoe ja, ja. ja. nee, nee, zo'n nummer ja. zich dan ontwikkelt. In principe, in principe uh, schrijven we... Uh, zo'n nummer ontwikkelt zich eigenlijk ook wel een beetje samen. Ja. Ja. Er is vaak een van ons die dan die al alvast uh, zeg maar... Een ideetje voor, heeft. Voor 90% uh, in ieder geval de, de tekst al heeft uh, en, en ja. daar een idee bij heeft. En daarna dan, uh, zitten we samen en dan wordt het eigenlijk... een melodietje uh, een beetje bij. Oh, dit is ja. leuk. Of een paar ja. stemmetjes nog. Uh, zo gaat dat inderdaad. Ja. <laughs> Ik weet precies hoe het gaat. Leuk, ja. <laughs> en uh, ja, dat, dat, is, dat is het leuk inderdaad. Want je vult elkaar aan. Ja. Zeker, ja. ja. ja. En, en alle ideeën die komen ja, gewoon op tafel. En dan kijken, dit gaan we daarin plakken. En, ja. Ja, en zo sommige gaat dingen het. zijn ook gewoon niet bruikbaar. Dat je denkt, nou ja, nee toch niet. Oké, okay, ander, ander, ander zinnetje, Ja, ja Inderdaad, ja, uh, ja. ja. Ja, en, en ja, soms verandert dat tien keer. En ja. dan denk je gewoon, ja. nou ja, of zullen we dat toch? Maar dan kom je toch uit bij het eerste. Maar ja. goed. Ja, ja, ja klopt. Ja. Maar dat is het leuke ervan. Zeker en, weten. ja. ja. Ik eh, denk dat ik even een, een Spaanstalig nummertje ga draaien. Leuk. Leuk? Ja. Dan kunnen jullie je ja, ja. eigen weer voorbereiden misschien? <laughs> nou, uh, ja, maar goed, ja? leuk. Ja. Dan ja. gaan we, we gaan het weer even aankomen we. en dan uh, gaan we zo kijken. Ja. Oké. Okay. Ja, stemming. zeker. Ja, ik raak ik een ja. beetje van in de vakantie. Oh. Ja, ja, ja. we moeten nog even wachten. voordat we, ja. we weer op pad mogen. Met helaas. helaas, helaas ja. Ja, maar ja. we hopen in ieder geval. Uh, de berichten ja. zijn goed in ieder geval. Uh, ja. tot, uh, na het nieuwe jaar. Uh, ja, moeten we even wachten. Geduld hebben. En uh, waarschijnlijk uh, als het aanslaat, dan Hopelijk. gaat het helemaal goed komen. En heel snel. Zeker weten. Ja. Hey, um, wat gaan we doen? We gaan nog een nummerje spelen volgens mij. Hè? Wat, uh, gaan ja. we doen? wat gaan we doen? Ja, uh, we gaan uh, Travel Along uh, doen. Het uh, is eigenlijk een nummer wat een beetje. Uh, een kleine flirt is. Uh, ook al een beetje een uitnodiging. Voor mensen om het avontuur aan te gaan. Eigenlijk. Daar komt het eigenlijk op neer. Uh, dus uh, gaan we ons mee. Travel along with me. Oké. Okay. Ja. ja? We gaan luisteren. Oké. Okay. Live hier vanuit het studio. Uh, de band Stretto uit Alkmaar. En uh, ja, dat allemaal aan de ton echt 10a. En ze gaan nu een. Ja, ik zal die uitzetten, die aanzetten. Hij komt? Yes. Wat mij betreft. Oké, dit is de eerste keer. Ook de eerste ja. keer, weer niet meer. Ah, Travel along. Oké. Why don't you travel along with me? Just get on board, it's all for free. Standing right there in front of me. And I imagine that you're with me. I see you doubting about you and me. I know I'm asking it casually. you casually. Needed, I will get on my knees. If you don't get along Zeggen. Ja, ik weet niet hoe dat zo uh, zonder koptelefoon klinkt, maar. Nee. Ja, dat hoort wel goed om. Uh, Het is gewoon echt super gaaf om je eigen nummers uh, ja. zo te spelen. Ja. ja, maar dat is zeker. Het uh, geeft je ook plezier in de muziek. Ja, ja. zeker. Gelukkig ja. wel. Ja, nee, maar dat is. Uh, ja, ik ja. bedoel. Uh, ik denk als iemand uh, alleen maar covers zingt, ja. dat hij op de duur ook klaar is. Ja. ja, en, en dat, we zijn daar nou ook gewoon toch wel wat, ik weet niet... Uh, we zijn heel erg wel van het maken en creëren allemaal. We hebben dat allemaal wel heel erg in ons. Dus uh, ja, het kwam eigenlijk gewoon vrij snel om ja. te denken van... Yes, dit willen we. Gewoon eigen nummers. Gaat het goed, Gert-Jan? Ja, zeker. Het is ook een beetje spannend, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ik, ik dacht een beetje vooruit. Ik zeg, zet het volgende nummer vast ja. daar. Hij is dus, altijd ja, Hij is degene die is goed getuind en ik meestal te laat. Dat is een beetje de rolverdeling. Jij ja, bent gewoon standaard te laat. Dat is wel een beetje. Zeker wel, ja. Hij komt ook standaard te laat. Altijd. Okay. Oh. Hij, uh, ja, komt ja. dat? Ja. ja, dat proberen we daar Als we dat wisten, dan ja, uh, hadden we ja. misschien ook de oplossing. Ja. ja, uh, ja. Ja, nou uit? ja, misschien hebben jullie de oplossing. Ja, je weet het. Nou, ik zeg altijd vaak al vijf minuten van tevoren. Hé, hey, bijvoorbeeld kwart voor. En dan is het eigenlijk tien over half. Zeg maar, ja, of, of, hij de, of hij moet zijn kinderen nog aan, uh, aan de praten houden. Dat kan ook. Kinderen aan het praat Ja, ah, die waren uh, er vorige keer ook bij. Dat was ook, ja, ja, die waren er vorige keer, ja. Zaten ja. Ze, ze nog even beneden te wachten, ja. Dat ja, was ja. Het. ja, ja. ja. Zeg ik van nou... Laat ze er maar bij komen. Ja, ze ja, ja, ja. zitten zo lang te wachten. Nou, nee. En wanneer komen ja. die ook in de studio? Ook niet heel vaak de Nou, ze, dus ze hebben het er nog steeds over. Nee, ik zei, ja, vanavond, het kan nu gewoon niet. Ja, Een beetje ja. vanwege corona ook daarin uh, moet je toch met elkaar gewoon. Uh, ja. Wat Verstandige keuzes maken. Ja, nou ja, we zitten hier met het maximaal wat, wat mag ja, eigenlijk. Ja, zeker. Dus, ja. ja. dus, ja. ja. dus, dus vandaag dat ja. Ja. gewoon... Daarom zijn we ook grotere... <laughs> <dan>. nee, <we laughs> nee, nee, we zijn, we zijn gewoon... dat ja. mag, kan nu ook gewoon niet. ja, hier kan het inderdaad. Dat is het voordeel inderdaad. Ja. Wat zijn jullie ja, nee, voor eigenlijk? Gezien qua band... Nou, wat we eigenlijk op de, op de korte termijn gaan doen... is nummers die we eigenlijk, ja, nu op, op voorraad hebben. We hebben nu een aantal nummers geschreven. Die willen we in ieder geval gaan opnemen en ook gaan uitbrengen. En uh, ja, dan ga, daarna kijken we weer verder. Gewoon een, een, stapje. een, een ja. cd single of album of... Uh... Nou, in ieder geval uh, beschikbaar stellen aan alle streamingdiensten zoals Spotify, uh, uh, iTunes. Southclaw. Ja, dus gewoon eigenlijk On eerst singles. Top. Ja, Ja, dan ja. uh, ja, ja. misschien wel ja. een EP of zo, hè? Dat of, of gewoon een mooie. Grote mm, dat apparaat. zou ik nog kunnen. Ja ja. Ja. ja, ja. En en ik, ik zou eigenlijk het liefst ook nog wel een LP willen die maken. Ik, ja, ja, zeker. Het, uh, de, ja. Die mogelijkheid ja. ja, is er zomaar zo. gewoon ook om iets tastbaars gewoon te hebben. Maar ja, maar dan dan dan kom je ja een LP. staat toch wel redelijk meen ik... Een nummer of tien op, minimaal? Uh, ja, dus nou, zoveel, zijn, zoveel zijn we nog niet. Nou, we hebben in maar, principe al bijna van zeven à acht teksten al klaar liggen... waar we iets mee zouden kunnen ja, doen. Van ja. dus, van drie ja. nummers al echt helemaal uitgewerkt... die we ja. Ja. hier van, vanavond ook doen. En we proberen en, nog met een kerstnummer uh, ja. die nog op tijd te release, zeg maar. Ja, die ja. is ook al uh, aardig goed op weg. Nou ja, er ja, komen alweer andere mooie kleine dingetjes aan. Ik, dus, ik, denk, ik denk dat het uh, nu wel op zijn tijd is, denk ik. N ja. Een kerstnummer. Ja. ja, dat vonden wij het dus ook. Uh, ja. Ja, denk, uh, ja, juist ja. even iets nieuws, dus iets leuks. Nee, maar ook omdat het uh, de tijd is dat, dat eigenlijk je kan nergens naartoe. Nee, nee je zit thuis. Uh, Precies. Precies. Ja, dus from a distance. Dat is. Uh, ja, ja en we het krijgen dan af en toe, dat is wel leuk, we krijgen af en toe van Jennifer of van elkaar, krijgen we dan een, een, een melodietje die we dan zelf inzingen of even inspelen. En ja. Jennifer had een, een heel mooi melodietje ingezongen. Ah, dat, een, een heel mooi kerstnummer. We gaan hem verder niet verklappen. Nee, maar, nee, nee, nee. maar die, die zit ze dan in en dat luisteren wij dan gewoon <lacht> eigenlijk als slaapliedjes. En de volgende ochtend zit het in je hoofd. En denk ik, ja, dit is het. Dit ja. Is, ja, uh, ik hoop het, ik hoop het, ja. ja. ja en dan uh, doe je zelf de melodie erbij uh, uh, aanpassen, zeg maar. En, ja, ja. Zeker. Of joh, weten jullie beter teksten? Weet je wel, uh, sommige andere mooie woorden die ik dan, waar ik niet op kom. En dan, ja, dat, uh, dat de zin maar. wat die mooier uitkomt, ja. zeg maar. Ja, ja. Uh, dat, dat is. Uh, Zeker. Ja, zeker. Dus, uh, nee, we hebben leuk echt heel veel dingen wel echt al in het verschiet wat we willen doen. En ook een fotoshoot over twee weken. Gewoon dat we, echt, ja. weet je, we hebben nu ook een beetje onze eigen hè, de kledingstijl een beetje gevonden. Beetje we gaan gewoon een beetje ja, zwart-wit. Of ja, ja. en toe met een rood accentje ergens nog op. Dus uh, ja, we willen dat we wel echt een beetje gewoon leuk, professioneel laten ogen allemaal. Dus dat, uh... Ja, ja maar maar het, het dat houdt in, eigenlijk. En daarin worden, worden, worden wij goed in het gereel gehouden door Jennifer. Ja, die ja. houdt ons daar <laughs> goed bij. Nee, maar het, uh, ja, je hebt het over het kledingstel, Maar uh, dit neigt eigenlijk een beetje naar richting jaren dertig, zeg maar. Ja. Vind ik ook ja. zeker leuk. Zeker ja. leuk. Ja. Weet ja. die oudere Maar het is ook wel wat als wij um, koffers spelen, spelen we ook? Uh, uh, als we, dan spelen we ook van alles, We Spelen we ook van, van oud, echt de jaren vijftig tot en met nu, nu eigenlijk. Ja. Ja. En Sinatra. En... Precies. Dus we hebben ook zeker interesse ook in die tijd. Ja. Ja, en uh, ja, ja, uh, gezien ook uh, de naam, uh, ja, ik kijk overal naar. Het, natuurlijk alle kleine de details ook, uh, ja, eh, ook voor, dat, de, voor de foto's wit, Wat de ook. Zwart-wit. Ja, inderdaad, dat, uh, ja. dat soort dingetjes, uh, dat valt mij allemaal ja. op, en niet uh, iedereen waarschijnlijk. Ja. Maar dat is uh, goed gezien. Hè? Ja, ja gewoon een beetje netjes ook, weet je. We willen ook voor dat voor bruiloften natuurlijk, of restaurants, dus dan wil het een beetje. Ja. ja we gaan nog even een nummer draaien van uh, Fokker Simons en Oh My. Oh my. Oh my, ik kent het of niet? Nee, ik het niet. Oh my god. Oh my god. Oh my god. naar de squad. Saying oh my god. die my met die drop. Yeah. Oh my god. naar de squad. Saying oh my god. Oh my god. En die guys met die drop Young Jack jong yeah. Jack Op zijn plek Tot de ochtend Niet gek Doe je dans Laat het ochten. Jouw rek Is bekend Meest bezochte Zo vies Net een roer Voor de kosten Heel fris In de wit Laat het frapperen Wild fris In de bek, Laat het klapperen juicy Ik wil vlees Maak het sappiger het smaakt het Wow, voor mij zo gewoon Dames met vriendjes in mijn telefoon Ik hoef niet te letten, ik hoef niet goed loop. Je vrouwtje wil mij, want ze zit hoe ik loop Hey, ze wil de beste Maar ik ben voor kon niet testen Joggen voor die estafette Maar een domme jongen kan niet lesten Oh my god 100 bitches kijken naar de squad saying oh my god we zijn die kruis met die drop, yeah. Oh my god. Gaan de kijken naar de squad. Saying, oh my god. We zijn die kruis met die drop, yeah. Ik hey, ben een Jongs, ben een Tom, ben met iedereen. Pull op met de gang, ik kom niet alleen. Sta in de cel, voor mij geen probleem. Druk op het toetsen uit mijn systeem. Tollen of dom, maar dan ook door zijn game. Ze blijven proberen, maar zie er geen een. Jong maar nog een spleen Chick zo lastig als een blok op m'n been Ik heb geen idee waar ik dit met doe maar ik wil alles binnen afzienbare tijd Is je lieve jongen uit de ijstijd Ja, af en doe op je tijdlijn Met een squad vol met guidelines Fake news show, it's a fine line Finesse, een hele wine Shit, dit is on my mind Oh my god Gewoon bitches kijken naar de squad Saying oh my god Wie zijn die guys met die drop? Yeah, oh my god Wissens kijken naar de squad. Oh my god. Deze en die guys met die drop. Ja. Zo, dat was hij dan. En Fokke Simons Oh my. Jullie kennen dat niet? Het ik kende dit niet, nee. Het klinkt oh. wel ja, lekker trouwens okay. zeggen. Ook weer een lekkere beat te gaan. Ja, Het is eigenlijk een beetje... Wel mee. Uh, <laughs> uh, yeah. ik, ik doe meteen ik, aan... aan uh, uh, hoe heette die... Uh, die, die uh, afleveringen van, de, van die gekke gasten... die uh, in, in, in, uh, in dat plaatsje, dat dorpje... Oh, uh, oh uh, Turbo. Uh, ja, dat in de, ha die Haag. Ja, nee. die Bravo. zat zoet, uh, ja, ja, ja, goed ja. met de Turbo. Uh, ja, de kids. kids. De ja, nieuwe Kids, ja. Ja, ja, ja. Doet me een beetje denken aan ja, dat uh, soort. Ja, een uh, beetje. Ja. Ja. Nee. Hey, um, ja. ja. Jullie, ja. ja we uh, zijn uh, er nog. Ja. Ik zit even te denken van. Uh, toneel. Uh, momenteel legt dat stil. Ja. Jullie maken muziek. Ja. Uh, lekker creatief. Gelukkig wel, ja. En, uh... Maar straks, als het weer gaat starten... Wat dan? Wat dan? <laughs> nou ja. ja, in principe zijn we gewoon wel nog steeds uh, van plan om hier natuurlijk gewoon mee door te gaan. Ja. Want we maken nu eigenlijk, waardoor, waarom wij eigenlijk ook vooral zijn ontstaan is eigenlijk omdat we dus wekelijks ook vanuit onze kerk... Uh, de online diensten moesten gaan doen. Want ja. ook kerken zijn natuurlijk zo goed als stil. Ja. Dus ja. wekelijks maken we nu ook met de drietjes uh, als muziekteam. Niet, niet overal, heb ik begrepen. Maar. Nee, klopt. Nee. Kijk, ja, hier en daar wat kleine gezelschappen. Ja, maar soms ja. hele grote. Maar nee, dat is dat eigenlijk niet. Dus wij gaan lekker online. En, uh, dus waar, daar zijn we elke week nu nog mee bezig. En ja, hierna willen we dus gewoon zoveel mogelijk weer kunnen spelen ook. En een eigen ja. programmaatje maken van, van, van onze part, zeg maar. Of een theatertoertje, je weet het niet. Maar goed, het toneel vergt toch ook heel veel tijd. ja dat, uh, en, en muziek eigenlijk ook. Dus je moet toch een, een combi maken eigenlijk. Zeker, ja. En, ja zeker. En, en daartussen heb je ook nog je eigen leven. Ja, ja. Nee, ja dat is ook zeker. Hoor. Ik, ik merk het bij mezelf ook. Ik heb, zeg maar... Uh, nou, Afgelopen april zouden we eigenlijk met mijn uh, groep weer de show moeten opvoeren. Nou, dat ging natuurlijk niet door. We worden nu verplaatst als het weer door mag gaan naar aankomende april. Ja. En het jaar daarna hebben we ook alweer audities gedaan voor het nieuwe stuk daarna. Het duurt nog heel lang dus. Maar daar heb ik zelf ook even gewoon nu even een pauze meegenomen. Dus ik ja. doe die volgende show in ieder geval even niet mee. Om, eerst, ja, om ook te kijken nou, wat vind ik nog meer leuk en uh, hoe ja. gaat het allemaal weer lopen. Ja, ja, want ja, daarom zeg ik ook, uh, ja, wat, wat wordt de toekomst? Ja. Uh, gaan jullie de muziek kiezen? Dus, ja. Gaan jullie het toneel kiezen? Want ja, ik, ik weet uit ervaring dat soms moet je gewoon ja, je moet klassische keuze maken. maken. Ja, ja zeker. Ja, ja. zeker. Ja. Ja. Ja. Nee, dat klopt. Nou, we hebben het ook vaak over met elkaar. Omdat we hebben allemaal een verschillend leven ja. ja. hebben. De ene meer tijd uh, voor de muziek of voor, voor andere zaken en de andere weer meer uh, in een vaste baan of met, met, met gezinnen. Ja. En, uh, mm -hmm. Maar we ja. vinden dit zo gaaf met z'n drieën. We hebben wel gezegd, ja, maar ja, maar de... hier willen we eigenlijk... alle energie in steken om, uh, om dit te doen. En als, als dit ja, verder ook een succes wordt... ook onze eigen nummers, dan gaan we daar wel vol voor. Ja. Ja. Dat hadden we wel, uh, dus dat is wel het liefst wat we doen. Het toekomstbeeld in je. Ja. geval. Ja. Ja, ja, in ieder geval het ideaalpeld. Ja. Ja. Want uh, jij hebt ook een gezin? Uh... Ik heb ook gezien, ja, een gezin, uh, een vrouw en, uh, en drie kinderen... Nee, jongens. Dus, uh, ja, die jongens. Uh, nou ja, gelukkig ja. dat die vrouw er is, anders had hij drie kinderen ja. niet mag. Ja, maar ook in de leeftijd van, uh, van Gerben. Als uh, ouder uh, oh, okay. Van 16, uh, uh, 13 en uh, 9. Dus, dus uh, uh, in de puber. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Ja. ja, ja. Je bent, dus, uh, je bent een haasje dus. Ja, zeker, <laughs> Af en toe wel. Ja, ja. Maar uh, hartstikke leuk. Ja, dus dan kun je in ieder geval Germel van inlichten. Ja, ik word vader. Ik weet nog dat ik op kraamverziening kwam bij jullie oudste. Hè, en dat is, uh, nou ja, wat is e-mails? Uh, wat is 16 jaar, 16 geleden? jaar ja. geleden al, ja. Ja, ja. dus uh, ja. Ja, het is leuk. Maar daarin, ja, daarin zoeken we gewoon een modus met elkaar Zeker. ook. Uh. En ik wil ook niet hè, dat ze inderdaad dat allemaal heel erg uh, te druk allemaal hiermee bezig zijn. Want dat vrouwen en kinderen zijn natuurlijk mm, ook hartstikke belangrijk. Ze zijn ook belangrijk, ja. Maar, ja. ja. Maar, ja, maar. <laughs> ja, wij kunnen dat goed combineren hoor. Ja, ik, ik zeg altijd, uh, uh, je moet je droom nastreven. altijd. En uh, ja, soms moet je daar ook uh, uh, dingetjes een uh, klein of. beetje voor inleveren. Ja. En ja, of, uh, of diegene daarmee akkoord gaat, dat is een tweede natuurlijk. Goede balans vinden. Ja, ja, ja maar ja. goed, uh, niet iedereen uh, kan dat of heeft dat. En uh, ja, dat is het belangrijkste. Ik gaat in ieder geval goed. Ja, zeker. Zolang jij de baas blijft. Ik geef het. even rust en vrij, dus ja, Doe mijn best. Even kijken. want Ik, ik zit even de klokken. Uh, oh, ja. um, um, wat gaan we doen? Gaan jullie in me spelen of zal ik nog wat opzetten? We hebben in ieder geval nog één laatste... die we dan in wel uh, kunnen gaan doen. Zal ik er dan nog één gaan draaien? Ja, Dan doen we dat met Jeffrey Hezen en Brace. En van mij alleen...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 en Jeffrey Hezen. En van mij alleen, ja, de oude nummer 1 uh, van Entertainment for You, Dutch of 5. Momenteel uh, ja, bestormd door Miss Montreal. En uh, ja, de, door, door de wind geleten. De heet ja, die, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, van de beste en, Wat zangers. vinden jullie eigenlijk. wat ja. Ja, ja. Ja. vinden jullie van het nummer eigenlijk. Ja, een heel mooi nummer. Wij hebben hem zelf ook al gespeeld. Ja. Uh, Jennifer en ik ja. uh, tijdens... Uh, een hertekensdienst. Uh, uh, van een uitvaartondernemer. Ja. Dus uh, ja. we kennen hem al. Maar uh, ze brengt hem heel mooi. Zeker. Ja. Heel andere, heel andere sfeer, gewoon ook weer hoe ze me heeft Ja, ja, ja of, uh, ik, ik vond het prachtig. Ja, uh, ja ik, ik hoorde hem de eerste keer. Uh, volgens mij was dat uh, zelfs bij vijf, drie jaar, geloof ik. Ja. Zo ja, voor mij ook rest. Toen mijn uh, lijf geweest. Ja, least, uh. ja. En, uh, ja. ja, ja nee, ik wist niet wat ik hoorde, want ik, nee. uh, ik wist niet dat het ook op. Uh, uh, de beste zangers van Nederland. Uh, dat ja. het daarop gewezen was. Want ja zoveel tv zie ik eigenlijk niet. Nee. Dat, is een, dat is wat ik bedoel met inleveren van nee, ja. Ja. bepaalde dingen. Ja. Ja. Ja. Nee, klopt. Echt super gaaf, ja. Ja. ja. Zeker. Dan zijn we toegekomen eigenlijk aan uh, het laatste nummer. Ja. Oh, ja. ja, het laatste nummer. En dat laatste nummer wat we, dat hebben we speciaal geschreven. Uh, rondom een, een kookboek. wat we uh, in Alkmaar hebben uitgebracht. Met een, met, een, met een groep om de horeca te ondersteunen. Ja. En ik zit in, in die club en wij uh, hadden zoiets van: ja, het onderwerp is, is, is zo pakkend. Je, wat kun je nou doen voor de horeca? Maar hoe kun je elkaar ook helpen om door deze tijd heen te komen? Welke ingrediënten heb je nou nodig om met elkaar door die coronaperiode heen te komen? Hoe kun je ja. elkaar daarin helpen? En uh, nou, met die gedachte hebben we dit nummer geschreven. Is ook de teamsong van dat kookboek uh, geworden. Die uh, willen we jou ook overhandigen, ook als dank. Voor onze komstbeheer. Dus die krijg je Er zit hele lekkere recepten ook in. Zeker. Ja, dankjewel. Daar gaan we zeker iets mee doen. Nou. Speciaal kooppoef vanuit allemaal Alkmaar restauranten. Prachtig exemplaar. Ik ga er zeker wat uit bereiden. Dat gaat zeker goed komen. Leuk. Gaan wij dat laatste nummer daarover... Ingredients to overcome heet dit nummer. Oké. Het klinkt heel erg abrupt. Maar... Ja. <laughs> Zo. Even voorbereiden. Even kijken. Ja. Zo. Die. Dan horen we jullie ook. Test, test. Ja. Helemaal top. We were surprised and recognized and impacted. Your favorite chair If we help each other out Without a doubt Ja. Hey, ja, we gaan nog even een nummer draaien van uh, Julio Iglesias en la nave Dol Oviedo. Uh, ik heb erbij. Want ik zie dat uh, we nu heel snel uh, nu naar uh, de klokken van 8 uur. Dus we houden uh, Julio gewoon lekker op de achtergrond. <laughs> Zo, één, twee, ja. Ja. ja. ja. Tijd om alweer uh, ja. afscheid te nemen, ja, denk gaat, ik. Het gaat sneller. als snel, ook, ja. ja. Als je het leuk hebt, dan gaat het altijd. is altijd, ja. Ja, ik zou zeggen, ja, jullie bedankt. Ja. Nou, het ja, het was een het weer een uh, ja, heerlijk nummer. Zeker, heerlijk. Ja, Dank ja. wel. Ja, En ik hoop dat uh, inderdaad de horeca daar wat uh, ja, steun van ondervindt. Dat, ja, uh, ja. Het zijn bijna 5000 boeken al gekocht. Dus uh, de laatste nog uh, beschikbaar. Dus ja, het is echt een uh, groot succes. Maar vooral ook de aandacht die de horeca krijgt. En dat je ook überhaupt gewoon maar iets kan doen... om de horeca daarbij ja. Uh, ja. te helpen nu in deze periode. De horeca ja. hebben wij eigenlijk ook weer nodig. Ook zeker. voor het spelen, ja. voor het optreden. Ik zeg altijd, ja, en, ja we, we hebben elkaar nodig. Zeker, zeker. ja. Dat merk je heel erg nu. Ik, ik, heb, ik heb de muziek nodig, anders ga ja. ik hier ook niet in. Uh, nee. ja, jullie hebben de radio nodig. Uh. Ja. <laughs> Zo, Zo gaat dat. Ja. Ja. Zo is het, ja. ja. ja. Nee, superleuk dat we hier weer mochten komen. En, ja. Ja, absoluut. Wie weet, we gewoon lekker weer tot volgende keer. En dan volgende uh, volgende, volgend jaar weer een hele Precies, uitrijding. Ja. Ja. <racht> ja. Ja. Ja. Ja. Dan komen we hier met een best van weet je wel. Met allemaal water erbij. Nou ja, wie weet. Dat wel eh, Als de corona maar voorbij is, dan, dan is het allemaal ja, prima natuurlijk. Zo is het, ja. Ik zou zeggen in ieder geval, ja, bedankt voor jullie komst. Heel graag gedaan. En heel graag tot de volgende keer. We blijven jullie volgen. Yes, ja Hopelijk op de LP. Zeker. Ja. EP, ja, ja, we gaan, er we gaan, we gaan, uh, we gaan uh, ermee aan de slag. bandstretto.nl Daar kan je alles volgen van ondertussen. Hartstikke ja, leuk, zou ik, ik doen. Eh, ik zou zeggen, in ieder geval, uh, kijk ook eventjes als je wat uh, wil weten. www.zfmmartiestin.nl daar, uh, daar kunt u ze ook terugvinden. Dankjewel. Zo, Dankjewel. Zo, zet ik Dankjewel. Tot de volgende keer. Ja. Dankjewel. Oh,